Dat jullie gekomen zijn. Was de reis niet te vermoeiend voor je, joh? Nee. Hier, Theo, geeft de kleine maar mij. Ik zal hem heel verzet draag. Mm -hmm. Zo, jonkie, heb je geslapen in de trein? Je ziet er zo rozig uit. Oh, waar is mijn vogelnestje? Ik heb een vogelnestje me meegebracht? In mijn jaszak. Hier, Theo, pak jij hem even hier links. Ja, ja, ja, ja dat ja? is hem. Ja, leuk hè? Mm -hmm. Kijk eens, Vincentje, een vogelnestje. Dat is het symbool van het ware leven. Mm -hmm. ja. Is geen prachtig weer, joh. Ja. Kijk, hier ja. vandaag kun je het kerkje zien. Het is een katholieke kerk, niets bijzonders, maar het laat zich fantastisch schilderen. Wat kijken jullie? <laughs> oh Vincent, wat is er met jou gebeurd? Met ja, een spraakwaterval. Oh ja, het komt op dokter Castien. Oh. Theo, die man die is minstens zo gek als ik ben. Als hij niet nog gekker is. Afgezien van die malle witte pet met leerde klep van hem, die als je draag en die rare blauwe uniformje ja, als uit de orde van 1870, die die anders als, als dokter heeft meegemaakt, waar hij ze ook zo trots op is. Je moet hem zien als hij aan het wandelen gaat onder een witte groen gevoerde parasol. En het huis van hem het is er vol, vol als bij een handelaar in oh. Maar dan gaan op prachtige schilderijen Accessant, Goyamain, Monet, Renoir, Cisle, Pizarro. En oh ja, Vincentje, kleine stadsbewoner, je hebt van je kort leventje vast nog nooit een kippetje gezien. Ja. Oh, Vincent zal jou eens voorstellen aan een paar bewoners van de dierenwereld. Dotterrasche heeft een hele menagerie. Honden en katten, een pauw, kippen en een haan natuurlijk een schildpad. Hmm. Mensen, wat heb ik onmatig veel gegeten. Mm. Kan je nagaan wat ik moet uitstaan elke keer? Ja, Echte koffie voor me. Hè? Oh, arme, arme Vincent. <laughs> ja. Als dat het ergste is. Ja. Je hebt het hier wel naar je zin, hè? Oh, ja. Het is... Mm, het is net alsof ik een nieuwe periode in mijn leven begonnen Alles gaat eigenlijk vanzelf. Mm. Ik nog met een gemak sta er versteld van. Komt ook door hem hoor. Dokter Cachet. Ja, te gek. <laughs> Zegt dat ik moet werken zo hard als ik maar kan. En niet meer moet piekeren over wat er allemaal met me gebeurd is. Mm -hmm. En dat doe je dan ook niet? Piekeren? Nee. nee. Ik ben tot het vergelijk met mezelf gekomen. Het heeft me veel goed gedaan. Ik wil niet zeggen dat het werk dat ik maak zo goed is. Maar het punt is. Is een stuk beter dan het vroeger was. Mm. Mm -hmm. Dat geeft toch hoop niet? Ik heb een schilderij verkocht. Mm. Op een dag zal ik geregeld verkopen van mijn werk kunnen leven. En dan, Theo, zal ik je elke cent terugbetalen. Ha, en met interest. Daar sta ik op. Doe bedenken aan vroeger. Aan de tijd in Etten om precies te zijn. Oké. Okay. Mm. Oké. Okay. Dat ik van alle vrouwen in mijn leven juist nu aan hem moet denken. Oké. Als het erop aankomt, zoeken wij toch altijd huismussen uit, Jijnik. Vrouwen die een beetje doen denken aan moeder. Ja, Jo is er zo in. Hm? Toch zijn we een eind gekomen, ik. Eens waren we opgeschoten jongens in een Brabantse pastorie. En nu zitten we hier, in Auvergne, onder de rook van Parijs. Vind jij een succesvolle kunsthandelaar en ik... misschien in de nabije toekomst een succesvol schilder. Kan toch? Het kan, vindt ze. Het komt steeds dichterbij. Mm -hmm. Wie weet waar we over een paar jaar zijn. Maar uh, je wil hier wel blijven? Oh ja. Zie je, Theo? En mijn ziekte, daar kan ik toch niks aan doen. Op ditzelfde moment heb ik er een beetje last van. Gezoem in mijn hoofd. Niet erg, hoor. Het zal druk te zijn. Ik heb het vaker. Vaak genoeg om me te helpen herinneren dat het nog steeds is. Ik moet zo... wennen aan het leven hier. De dagen lijken soms net weken. Maar... als ik genoeg slaap... genoeg rust neem... Zeg het niet tegen onze vriend Kachel hoor, want dan krijg ik weer een heel verhaal van hem. Oh, het is zo goed om weer bij elkaar in de buurt te zijn. Ja. Moeten we zo houden. Ja. Deze wereld... Hm. Ik begin meer en meer het gevoel te krijgen... dat we de goede God niet moeten beoordelen aan de hand van deze wereld. Het is niet meer dan een, een schets niet zo best gelukt is. Wat doe je met een schets die mislukt is? Als je op de artiest gesteld bent, waarom zou je dan kritiek op hem hebben? Hou mm. liever in je mond. Maar je hebt het recht om iets beters te vragen. Er zullen we toch een paar andere werkstukken van dezelfde hand moeten zien. Deze wereld is kennelijk in elkaar gezet toen je haast had. Op een van die dagen dat het maar niet wou lukken. Evengoed, als je de verhalen wilt geloven, gaf de goede God al zijn tijd en moeite aan deze wereldschets van hem. Laten we hopen, Vincent, dat we een ander leven iets beters van hem te zien krijgen. Ja. Doe jij wat jij moet doen, Theo. En doe ik wat ik moet doen, zover als dat gaat. En God weet wat we beiden hebben moeten betalen. Anders dan met woorden. En op het eind van de weg zullen we dan misschien stilletjes weer tezamen komen. Petent, it. hier... Theo! Hoe gaat het? <laughs> Jongen, wat zie jij er belabberd uit? Je bent zo bleek als een vaardoek. Ach, ik heb een paar nachten niet zo goed geslapen en... Is er iets gebeurd? Ja, het is niet zo best bij me thuis. Ik zeg het je maar meteen, dan kun je je er vast op voorbereiden. De kleine is ziek. Ziek? Is het toch niet ernstig? Ik, ik, ik weet het niet. Hij, hij kan niks binnenhouden, hij spuugt alles uit. Hij is echt niet in orde en hij huilt als maar. Met Jo is het ook niet zo goed. Ze is oververmoeid en ze begint een beetje over de toeren te raken. Maar het komt allemaal door deze rotstad. Hoe kan je een kind nou gezond opgroeien hier? De lucht die ze binnen ademen, die maakt ze ziek. Je moet hier weg, ik meen het. Het zou er het beste van kunnen komen. En nog eerder dan je denkt. Nee, hoe doe je? Maar het zou kunnen dat ik over een goede week geen reden meer heb om in Parijs te blijven. <kijkt> ik heb enorme ruzies gekregen met heren Boekson en Valedon en patroons. Zo, die bom is dus eindelijk gebracht. Al werk ik de hele dag als een koelie. Dan slaag ik er nog niet in die goede zorgen te besparen. Omdat die vrekken me behandelen als ik pas bij hun kwam kijken en me zo kort houden. Heb je om meer salaris gebrak? Ja, en om grotere vrijheid van handelen. Ik wil het recht hebben om op de boulevard Montmartre... naar eigen inzicht te handelen. Zelf beslissingen te nemen. Zodat ik niet langer om het minste of geringste naar hen toe hoef te hollen. Ik heb ze acht dagen gegeven om te beslissen. Weigeren ze, dan hak ik de knoop door. En dan zeg ik tegen ze... Heren, ik wagen het erop. Ik ga voor mezelf beginnen. Bravo, had je al lang moeten doen. Ja, jij denkt daar zo gemakkelijk over, Vincent. Als je je verantwoordelijkheden hebt... zoals ik voor je vrouw en voor je kind moet zorgen... En voor je broer... Zeg het maar zoals het is. Ik voel mijn broer, in elk geval voorlopig nog. Dan denk je heus wel twee keer na voordat je zo'n grote stap neemt. Ja, wat moet ik zeggen? Ik, ik probeer mijn best te doen zoveel ik kan. Dat weet ik toch. Maar ik verheel je niet dat ik er nauwelijks op durf rekenen. Altijd over de vereiste gezondheid te beschikken. Laten we blij zijn dat het op dit moment goed met je gaat. En als mijn kwaal terugkeert... Dokter Gassier zegt van niet. Dan zal je me moeten verontschuldigen. Ik vrees veel eerder dat ik... Laten we aannemen tegen mijn veertig. Laten we niets aannemen. Ik, ik verklaar absoluut, maar dan ook absoluut niet te weten... welke wending dit nog kan nemen. aangezien we allen een beetje van streek zijn... en bovendien allen prikkelbaar zijn... te veel aan ons hoofd hebben. Niet met onze eigen zorgen zit opgeschreven. Ze doen zo hun best, maar wat moeten ze met mij? Ze hebben zozeer hun eigen gezinnetje, hun eigen wereldje... en ik, ik val er zo plomp verloren middenin... Verstoor hun huwelijksgeluk. De schilderende broer die niet goed bij zijn hoofd is en van hun geld moet leven. Het geld dat ze zelfs zo nodig hebben. Alle onze eigen problemen hebben dat het betrekkelijk weinig zin heeft om aan te dringen op een nauwkeurige omschrijving van de positie waarin we ons bevinden. Het overrompelt me een beetje dat Theo, naar het schijnt, de toestand wil forceren. Kan ik er wat aan doen? Kan ik iets doen om je te helpen? Hoe dan ook... moet ik nu verder. Ik kan wel blijven volhouden dat alles goed gaat, maar... Als ik straks weer een aanval krijg, wat dan? Al mijn hoop en die van hun de bodem ingeslagen. Hoe dan ook, in gedachten nog eens een stevige handdruk. En in elk geval heeft het me goed gedaan jullie nog eens. Jullie allen terug te zien. Jullie. Vincent. Vincent, je slaapt me met stomheid. Dat lijkt me een onmogelijkheid, dokter cachet Ik meen het. Hoe lang ben je nu in Over? Twee maanden? En die twee maanden heb je zeker zesde schilderijen. Maar, weet je dat? Nou? Dat zou best kunnen. Korvelden, Bospartijen. De kerk. Het kasteel van Over, De tuin van Domindy. En, en niet te vergeten... Mijn portret. Dat droeve, droeve portret. Dat, dat zijn twee doeken per dag. Staat er eens even bij stil, zeg. Twee doeken per dag. En daarbij nog je tekeningen. Zeker ook zo'n stuk of dertig. Ik heb het niet bijgehouden. Het is een ongelofelijke prestatie. Geloof me, Vincent. Iemand die ziek is, die zou tot zoiets niet in staat zijn. Zeg, wil je echt niks meer eten? Mm. Ja, je, je moet goed eten, hoor, als je zo hard werkt. Ik heb vandaag niet zoveel trek. Je piekt er toch niet over. Hm? Dat moet je niet doen, hoor. Dat is niet goed voor je. Ik voel me af. U hebt in uw praktijk zoveel gevallen van krankzinnigheid meegemaakt. U moet toch een vergelijking kunnen maken tussen mijn geval en die van anderen. Onmogelijk. Jouw geval bestaat immers niet. Nee, maar serieus, dokter... U hebt de patiënten gehad die het slachtoffer waren van gehoorschallucinaties, net als ik ze had in Saint-Rémy. Oh, ja, waarschijnlijk. Hoe liep het dan met ze af? Oh, Vincent. Werden ze beter? Vertel het me, dokter, want ik wil het graag weten. Maar, als je nou maar niet denkt dat dat iets met jouw vermeende toestand te maken heeft. Ze werden niet beter. Oh, soms wel, maar. maar... Meestal niet. Die bleven hun aanvallen dus houden. Ja. ja. Zo ver als dat dan gaat. Werden de periode van normaal gedrag steeds korter? Dikkels. Nou, er komt dan meestal een moment. Moeten we nou over deze dingen praten, Vincent? Ik vind je belangstelling werkelijk ongezond. Het is, het is puur interesse in de algemene aard van deze ziekte, dokter. U kunt zich toch wel voorstellen dat ik het een en ander wil weten van dat... Grote gevaar waar ik zo op het nippertje aan ontsnapt ben. Soms uh, blijven ze erin. Ze blijven erin? Hm. Dan heb je dus te maken met een chronisch geval van krankzinnigheid. Nee, voor die patiënt is het dan inderdaad het beste als ze blijvend worden opgenomen in een gesticht. Trouwens, erg oud worden ze nog niet mee. Na een jaar of wat. Uh... Hoeveel jij? Nou, het is verschillend. Maar een zwaar krankzinnige. Ja, er gaat wat energie in die aanvallen zitten, geloof dat maar. En voor het zover is... ...zelf weten ze van niks meer. Oh. Ze leven in een andere wereld. Laten we een uurtje in de tuin gaan zitten, Vincent. En als je me nou genoegen wilt doen... ...laten we over iets anders praten. beste Theo wat ik vandaag heb geschilderd een onmetelijk korenveld onder een bewogen lucht met een zwerm kraaien die spookvogels en ik heb niet geschroomd te trachten er droefheid oneindige verlatenheid ...in uit te drukken. Oude, vraag of Adeline even naar de bakker gaat. Ze zijn ons zeker vergeten vandaag. Adeline! Adeline. Ik Adeline. geloof dat we op dokter Cachet ...absoluut niet moeten rekenen. In de eerste plaats is hij, volgens mij... ...nog zieker dan ik. Of laten we zeggen, net zo ziek. En als de ene blinde de andere leidt... ...vallen ze dan niet allebei... In de sloot. Dag, meneer Vincent. Ah, dag, Charmaine. Ben je naar school geweest? Ja, Vallen meneer Vincent dan nu lastig, Germaine. He? Is het toch wel dat meneer Vincent bezig is? Ah, Ravoo, dat geeft toch niet. Tekent u vanavond weer een zandmannetje voor me? Als je naar je bedje gaat, dan teken ik weer een zandmannetje voor je. Een ander dan gisteren? <laughs> ja hoor, heel anders dan gisteren. Nou, kom, Germaine, <laughs> naar binnen. Daar. Is uh, Adeline al weg? Start, Wat moois. Vaak denk ik aan de kleine. Ik geloof dat het beter is... kinderen groot te brengen... dan al zijn geestkracht... te geven... aan het maken van schilderijen. Maar ja... ik ben nu... ik voel me althans te oud... om op mijn schreden... ...terug te keren... ...of om nog lust te hebben... ...in iets anders. Die lust... ...is me vergaan... ...maar... ...de morele pijn... ...blijft. Stel dat Theo zijn zin krijgt... ...dat hij niet ontslagen wordt... ...dat hij ook in de toekomst in staat zal zijn... ...me elke maand 150 vangen te sturen... ...kan ik dan doorgaan... ...met zijn geld van de maand te nemen... Als het toch steeds duidelijker begint te worden dat het een hopeloze zaak is. De volgende aanval kan me blijvend kankzinnig maken, en. dan zal ik niet meer in staat zijn om vrijwillig in koele bloeden uit dit leven te stappen. We gaan samen, hé hey, Jean-Pierre. Bravo, hier is je pistool terug. Hoi, dank je. Er wordt geraakt geen ene moer. Die fokkenbeesten vliegen steeds weg. <laughs> ja. Is dat. Ja, meneer Vincent, wil je iets hebben? Dat pistool. U wil een pistool? <laughs> Ik heb nog nooit een pistool in mijn handen gehad. Nou, ja, hier. Kijk u eens. He? Ja, die dingen zijn even goed uh, zwaar. Is die geladen? Laten nou, we eens even kijken. Nee. Nee, maar ik kan u wel wat kogels geven als u ermee schieten wil. Mijn vriend hier, die leent hem vaak van me om mee op kraaien te schieten. Kraaien? Ja. Nou, zal ik u uitleggen hoe die werkt? Het lijkt me spannend. Op kraaien schieten. Nou, aan dit uh, palletje hier, hè. Daar kunt u zien of die op scherp staat. Het moest dus het laatste schilderij zijn. Wat wil je? Het is niet anders. Het is allemaal nutteloos. Maar toe. Maar Ik een mislukking. Een verslagene. Een hulpbehoevende die anderen tot last is. I'm going to Mijn kleur geweest. Vaarwel, land van hoever. Tussen die korenvelden wil ik best begraafd worden. Op dit leven. Ik ben erop uitgekeken. Al zou die hoek daar met die eenzame kastanje in het midden van het veld, en dat er graag een brokkelige muurtje eromheen, best de moeite van het schilderen waard zijn. Nooit! Nee! Nimmer! Nimmer, schilder ik weer. Is het nou, vogel is het, hè? hè? Kijk nou, miergels. Nee, kinderen. Zolang Vincent hier in de bom blijft zitten, komen jullie ouders niet terug. Ik kom maar aan, stel het je Ik wil niet toch even geduld hebben, dat ik deze boom uit ben. Honderd stappen. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Twee. Zou meneer Vincent maar toch blijven? Ik ja, heb geen idee. Hij is vanmorgen vroeg de deur uit gegaan. Je weet je wel zeker dat hij hier, zei eten vanavond? Hij heeft niet gezet van niet, het is al zo ja. nou, laat. Nou, laten we dan maar aan tafel gaan. U moet alleen nog even deze fressen naar de kelder brengen. Hield zijn hand zo raar in zijn zij gedrukt en ik dacht dat ik bloed zag. Nee, bloed? Je naar boven. Ja, je moest maar eens even naar hem gaan kijken. Ik geloof nooit dat hij helemaal in orde is. Vincent, ja? oh, blijf rustig liggen, joh. Mij mag eens even kijken. Dank. Je had een inzinking zeker. Ik dacht het wel. Wat dacht je wel? Je was al zo gedeprimeerd de laatste tijd. Je was zo gespannen. Is het een goede wond, dokter? Een goede wond? Dat is moeilijk te zeggen, Vincent. In ieder geval... de kogel zit te diep... dan dat ik hem eruit zou kunnen halen. Hij zou dus... dodelijk kunnen zijn. Als je niet zo sterk als een os was, Vincent... dan was je er meteen al tussenuit gegaan. Ja, maar dan... Dat ik zo sterk als een os ben. Als je... met huisadres van je broer even geeft... Oh nee, maar Vincent... Mijn broer heeft al ellende genoeg... als een hoofd zondag vandaag is een vrije dag. Ik denk er niet over om op zijn vrije dag lastig te vallen. Vincent, je broer... Kan ik het helpen dat die kogels niet zwaar genoeg zijn om een os te doden? Huh. Misschien als ik een kraai was geweest. Ja. Ik moet je broer op de hoogte stellen, Vincent. Zou je me... Een groot plezier willen doen. Natuurlijk, Vincent, natuurlijk. Geef u me mijn pijp dan even aan. Mijn tabak, alsjeblieft. Maar Vincent, roken onder deze omstandigheden eh, het moet schadelijk zijn voor de gezondheid. Dokter, alsjeblieft. Het zelf redden? Ik heb geen pijn, dokter. Wat is de bedoeling van dit alles? Wat had u gedacht, dokter? Ik zie al. Ik kan iets voor je doen. Oh, oh ja. Wat, Vincent? Wat? U kunt me een vuurtje geven. Sinter. Theo. Waarom heb je me niet? Niet van die domme vragen stellen Theo. Zo erg genoeg. Zelfs van zoiets eenvoudigs heb ik geen succes kunnen maken. Ik had niet in mijn zij moeten schieten, maar ja. Wat wil je? Ja, wat wil je? Oh, Vincent. Ja, leg je hoofd maar naast me op het kussen. Net als in Zundert Net als in Zundert, ja Wat zegt dokter Cachet, Theo? Als je wilt, Vincent Dan haal je het Oh Oh, Vincent Huil niet Ik heb het gedaan voor ons allerbest veel Je overleeft het wel, Vincent Ik heb veel goud geschilderd, hè, Theo Veel goud? Heel ik, ik heb je niet teleurgesteld Oh nee, Vincent Het is waanzin allemaal maar ik de slottenbakken heb geroepen Maar evengoed Binnen een jaar of tien, Vincent, ben jij een beroemd schilder ah, Geloof mij dan maar Ik geloof je Maar ik zal het niet meer meemaken Nonsens Je moet rusten, Vincent ah, Rusten Ik kan straks lang genoeg rusten Als we leren te lijden zonder klagen. Als we pijn bezien zonder afkeer. Het is om te duizelen. En toch, het is mogelijk dat we aan de andere kant van dit bestaan... een reden zullen vinden voor het bestaan van pijn. Vincent. Pijn dat van hier gezien... Zo het uitzicht kan belemmeren... dat het de vorm aanneemt van... een stormvloed. Maar... we weten niks van pijn. Oh, het is beter naar het korenveld te kijken. Zelfs als het mij een schilderij is. Ik heb heel wat schilderijen gemaakt. Is het niet? Jij hebt heel wat schilderijen gemaakt. Weet je nou, die wandeling, Theo? Op de de reiswijkseweg. Ja. In de regen. De molen. <laughs> Zo jong waren we toen. Toch? Er is eigenlijk niks veranderd. Er is wat tijd overheen gegaan, maar... wat je aan mij betreft... niks is er veranderd. Wat... wat had ik zonder jou moeten beginnen, Theo? Je hebt zoeken... Magere handen. Hou me goed vast, Theo. Hou me goed vast. Wij tweeën, Theo. Wij tweeën. Wij tweeën, Vincent. Wij tweeën. Vind je het erg? Als je nu gaan slapen, Theo. Ja. En zo mooi. Oh, Oh, Vincent. Vincent... Vincent... Dood, Kuga. Nee, Lotrek. Van God, Kouga. Van God. Dat weet ik toch? Die is uh, al een half jaar geleden dood en begraven. Ik heb het niet over Vincent. Ik heb het over Theo. Joh. Dood. Dood in Nederland. Hij, hij is een paar maanden net zo gek geworden als zijn broer was. Hij hm. had een nierziekte schijnt het. Stond opgeschreven. Dood. Oké. Okay. De Van Goghs. Het was een mooi stel. Wauw, een absint. Twee absint. Ook een voor mijn vriend Lotrek hier en voor mij. <coughs> Onze tijd komt, Lodrijk. Zeker. Onze tijd komt, Koga. Dit was het laatste deel van Vincent van Gogh. Een hoorspelserie in twintig delen, geschreven door André Kuiten. John Daddy was Vincent van Gogh en Gertijs zijn broer Theo... Dries Krijn, Dr. Gasset. Bert van der Linden, Ravoux. Hans Kroppen, mevrouw Ravoux. Aya Pelgron, Germaine, hun dochter. Floor Koen, een man. Reinier Heideman, Gauguin. En Ad Vernhout de Toulouse-Lautrec. Technische verzorging, Teun Lammers en Bram Hengeveld. Regie, Johan Wolder.